De dader hield vier mensen urenlang gegijzeld in hun huis. Na een tijdje wist een vrouw ongedeerd te ontsnappen... en vertelde de politie dat de drie andere gijzelaars inmiddels dood waren. Toen onderhandelingen geen resultaat hadden, deed de politie een inval. Er ontstond een schotenwisseling waarbij de gijzelnemer om het leven kwam.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 Goedenavond. U luistert naar de avond van 2033 van de NTR op Radio 1. Vanavond kijken we ver vooruit. Vrij denken over de toekomst is namelijk nodig. Want waar is het futurisme gebleven? In oude science-fiction films spatten er raketrugzakken, vliegende auto's en teletransportmachines van het scherm. Nu schetsen films vaak een apocalyptische toekomst. Wat zegt een toekomstbeeld over een samenleving? Daarover gaat Ben te praten met verschillende deskundigen. Eerst met futurologen Rudolf Das en Paul Ostendorf. En later in het uur spreekt hij met science-fiction-kenner George van Hal en George Overmeren. En die laatste die neemt deel aan het cryonics experiment En dat is een experiment waarbij wordt gestreefd je levensduur via invriezen na de dood te verlengen. Welkom, Ben. Dag Marsha. Ja, dat klinkt heel erg spannend hè, als je dat zo hoort. Dat geeft een eindeloze toekomst voor, uh, ja, voor zelfs de periode dat we, hoe zeggen ze dat, uh, de pijp aan Maarten hebben gegeven. Ik ga om te beginnen maar eens over de reële toekomst praten met uh, mijn eerste gast vanavond. Dat is uh, Rudolf Das. En dan zeg ik uh, voor alle mensen die die naam heel bekend in de oren klinken... dat is uh, uh, een van een één uh, eierige tweeling. Inmiddels zijn ze allebei 83 jaar oud. Robert en Rudolf. En ze maakten de afgelopen 50 jaar... Langer denk ik zelfs, als ik mezelf al herinner... al die prachtige tekeningen vroeger in de revue en in de panorama. Talloze futuristische ontwerpen van steden, van vervoerssystemen. En één broer is hier, en daar ben ik erg blij mee. Dat is, uh, dat is Rudolf. Rudolf Das, goedenavond en welkom. Goedenavond. Wat ik nou zo mooi vind, u bent 83 jaar. En uh, zo eind jaren uh, 50 bent u samen met uw broer begonnen naar de toekomst te kijken. 50 jaar vooruit was toen heel ver weg. Ja. En inmiddels weet u al hoe dat afgelopen is, hè? Hoe is dat? Nou, dat is heel merkwaardig. Omdat je op een zeker moment allerlei dingen die je destijds hebt voorspeld... maar je ook een beetje voor bent uitgelachen, eh, werkelijkheid ziet worden. En eh, dat geeft een bevredigend gevoel. Maar aan de andere kant hoor ik wel dat een heleboel mensen zeggen... je bent nu minder ver-futurologisch aan het denken dan toen. Hoezo? Uh, dat, dat omdat er juist zoveel dingen zijn die mij hebben ingehaald. Ja, er zijn dus heel veel dingen. Geef eens wat voorbeelden van die die beide jongens das in 1958 bedachten... die wij nu kennen, die wij kunnen zien. Nou, dat, dat zijn er natuurlijk heel veel. Want wij hebben zeven boeken gemaakt inmiddels over de toekomst. Maar in een van onze eerste boeken, het uh, boek Zicht op de toekomst... daar tekenen wij ook al uh, autootjes die er nu overal rondrijden... met vier wieltjes op de hoeken. Ja, dat, dat is niet nieuw nieuw, denk ik dan. Een vormig neusje. <laughs> En een rechtkontje. Ja. En, en toen de tijd reden er allemaal van die grote Amerikaanse sleeën rond met een motorkap. En dan een hele grote vinnen aan de. Aan de bagageruimte achter. Wat, wat, uh, en toen dacht men, uh, dat zo worden auto's, nooit. Nee, Wat vonden de mensen ervan die die prachtige tekeningen zagen... met die hele kleine peanutsachtige autootjes... terwijl buiten nog die enorme Cadillacs met die vleugels reden? Ja. Wat vonden ze ervan? Nou, die, ik ben opgebeld door een van de klanten... waar ik toen een prachtig futuristisch kantoorgebouw voor heb getekend... met een mededeling. Of ik alsjeblieft die vreselijke autootjes van de tekening kon verwijderen. Want die verpesten de hele tekening. Zo worden auto's nooit, <lacht> riep hij. Dat man... heb ik niet gedaan. Ik en heeft die man nog gezien hoe het nee, werkelijk die, was? Ja, die, die heeft me kort geleden opgebeld. Het is heel erg sympathiek van hem. Met de mededeling dat hij nou eigenlijk vreselijk spijt had... dat hij dat vroeger aan mij had willen voorstellen. Ik vond het leuk dat... Het dat hij die tekening nog had. Mm -hmm. Want dan liet hij hem aan iedereen zien. Er stond een datum ook. Oh, zijn er nog andere dingen, uh, ja, uh, Rudolf, die, uh, nou ja, die waarheid zijn geworden... die toen op de tekentafel bij jullie stonden... die we nu gewoon ja, in het dagelijks leven zien? Ja, nou, het allerbelangrijkste wat uitgekomen is... is dat ook iets waar we met weinig succes eigenlijk uh, uh, van hebben beleefd... was dat wij voorspelden dat het communistische systeem... Uh, door de elektronische revolutie... Op korte termijn in elkaar zou staan. Dat was dus de politiek. Dus ja. jullie wisten in 1960 al dat op een bepaalde manier het communisme, waar we ja. toen zo bang voor waren ja. he, in de nou, Koude ja, zou ja, verdwijnen. Absoluut, want dat was een tijd dat wij verwachtten eigenlijk dat er een, een atoomoorlog kon uitbarsten en zo. En wij riepen toen in, in onze boeken ook, aan het schrijven we ook op. Uh, binnenkort stort het hele communistische systeem ineen. Maar waarom dachten maar, jullie nou, dat toen was Nou, heel dan? simpel, omdat wij op de hoogte waren, technisch... van de ontwikkeling in de ruimtevaart... met satellieten die onder aarde begonnen te cirkelen. Dus jullie zagen daar een soort ondergang van het communisme ja, al in maar toen? Ja, want die gaan al. namelijk dan de leugens, gaan ze dus dwarsbomen... Die, die de Russen aan hun bevolking voorhielden. Ja. Want ik was in Rusland geweest en ik wist ook hoe het daar ging. Hè? En uh, ik zag dat daar de krankzinnigste ideeën rondliepen over hoe wij hier leefden in het Westen. Ja, dat is iets wat uitgekomen is, zoals heel veel andere dingen... Ja. die jullie als futurologen, als tekenaars, als bedenkers, als visionaire... Uh, toen al naar voren brachten. Waar kwam dat vandaan, dat die jongens, toen nog jonge kerels... die fantastische ideeën hadden toen, in 1960, zeg maar? maar door het stomme geluk wat ik in mijn leven heb gehad... door uh, geboren te worden als de helft van een eigen tweeling. dat is A... B, dat ik het door het stomme geluk dat wij een groot tekentalent hadden. En ook nog eens een keer uh, redelijk technisch en redelijk artistiek zijn. Om mm -hmm. alles te kunnen afbeelden. Dus als al die dingen bij elkaar komen, dan ja. heb je het talent om in de toekomst Absoluut. te kijken. Hoe werkt dat dan bij jullie? Nou, hoe, hoe werkt een idee? Je wordt tegen wil en dank futuroloog. En dat zal ik uitleggen. Uh, we gingen op een zeker moment, omdat er dus uh, uh, we moesten toch van ons werk leven, gingen wij uh, dingen die niet meer, uh, te, die nog niet te fotograferen waren, tekenen. Dat waren opdrachten. Voor mm -hmm. Philips maakten we opdrachten, bijvoorbeeld van een toekomstige scan uh, uh, simulator die ze hadden. Hè? En daar moest dan aangetekend worden hoe dat ding minder angstwekkend moest zijn bij de ingang bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? En dan maakten we een prachtig ontwerp van dat ding. En dat vonden ze dan bij Philips heel mooi. En zo zien die scans ervoor. er inmiddels ook echt uit. Ja, zo zijn uit. ze ja. nu geworden. Er is één mooi verhaal dat ik zo graag horen. Ja. Uh, jullie hebben een keer de familie van James Bond op de stoep gehad, hè? De collega's van ja, James Bond. Ja, doordat we een geheim vliegtuig getekend hadden. Hoe zat dat? Nou, dan word je geen futuroloog door. Dan word je me eigenlijk meer een soort van... Word je crimineel door. Crimineel door. <laughs> ja. Maar dat was, we hadden een, een Engels straalvliegtuig getekend... voor een Zwitsers internationaal luchtvaartblad. De Supermarine Swift. En die Supermarine Swift was een afgeleide van een vroeger model van diezelfde fabriek. En dat was een vliegtuig wat plotseling door de Engelsen... doordat er een Korea-conflict was ontstaan, een oorlog, uh, geheim verklaard werd. Mm -hmm. De Engelsen hadden de Hawker Hunter al besteld. Dat is een straalvliegtuig wat ze hadden. Maar ze hadden te weinig straalvliegtuigen. En ze zeiden toen ineens van laten we die Swift daar ook maar... Als een geheim straatvliegtuig maken. Maar hoe kwamen jullie dat? En we als... hadden van die voorloper, omdat die niet geheim was, toen al wat inlichting gekregen op ons bureau. Mm -hmm. En toen hebben we gedacht: Weet je wat we doen? We gaan even goed kijken op foto's. Waar, hoe dat ding er van binnen uitziet. Want we zijn technisch genoeg om te kunnen zien aan een ongeschilderd vliegtuig hoeveel klinknagels waar zitten. Dus jullie wisten aan de buitenkant, kijkend naar de ja. buitenkant... Nou, wat ze er binnenin zat? Ja, ze hadden een verkeerde foto aan ons gegeven. <lacht> een tegenlichtopname van een niet geschilderd vliegtuig. En toen schrokken ze zich erop toen ze zagen... toen ja. de broeders Das lieten zien... konden we eigenlijk gespannen, elke liggen we zien. Rudolf Das, wat is er nou niet uitgekomen? Van oh, heel, heel veel. Hebben? Geen heel eens veel. voorbeelden. Nou, iets waar ik, waar ik dus niet uh, uh, eigenlijk diep op ingegaan ben, is, uh, of uh, nu niet met diep op ingaan... is dat er een geweldige discrepantie ontstaan is... tussen de, de geldmachthebbers van nu... en de mensen die daar niet die geldmacht hebben. De geldmachthebbers die zijn achter aan het lopen... op het ogenblik van de uh, technologische ontwikkeling... die veel democratischer in elkaar zit dan de geldmachthebbers ooit hebben Want vervoerd. daar zijn jullie als futurologen ook mee bezig. Het is niet alleen de techniek, maar het is ja. de techniek... gecombineerd met hoe de mens zich ontwikkelt. Ja, opwikkelt. uiteraard. Ja. Is de mens veranderd in ja. 50, 60 jaar tijd? Ja, zeker. Op wel, welk gebied? Veel zelfbewuster denken... ja? en egoïstischer geworden. Ja? Zelfbewuster en egoïstischer, maar ook veel uh, medelievender... en democratischer, omdat ze... Elk slecht nieuws is, is eigenlijk, uh, wordt overal over de wereld verspreid. Ja. Alle details komen levensgroot op het bord... En dat betekent dat de mensen enerzijds dus veel meer om elkaar geven, en Nederland is daar een schitterend voorbeeld voor. Ik ben blij dat ik in dit land woon. Maar aan de andere kant zijn ze ook egocentrischer en egoïstischer geworden als ze die baas niet aan hebben om zo snel mogelijk maar in te pikken wat ze nog pikken kunnen. Zo zijn wij veranderd. We kunnen heel lang nog doorpraten, dan gaan we zo dadelijk ook doen. Ik wil één dingetje weten voor over 20 jaar. Wat zullen wij absoluut in 2033 zien... waarvan Rudolf Das vandaag, op 5 januari 2013 al zegt... dat gaat er komen? Dan hebben we spotgoedkope energie uit onze eigen Noordzee. En we zijn exporteurs van energie, zoals nu het Midden-Oosten energie exporteert. Heel west Europa is dan strondrijk en niemand vraagt meer. Ik ben benieuwd hoe dat is. En we gaan er over twintig jaar weer over praten, Marcia. Jij zult ook benieuwd zijn, denk ik. Nou, zeker. Ja, ik, ik heb het genoteerd en uh, ik kom bij je terug over twintig jaar. Als ik het dan nog ben. <laughs> ja. Absoluut. <laughs> ja, want uh, nou ja, we zijn het derde uur, uh, in het derde uur beland van deze avond uh, van 2033. En dat betekent ook een derde muzikant. En dat is Man from the South. Hoi. Ha, hoi. <laughs> ja. Die nou moest hebben of die? Oh, nou ja, we laten ze allebei gebruiken. Zeg, als je dit nou zo hoort, hè, denk je dan dat het allemaal toekomstmuziek... of uh, heb je er wel zin in, in de toekomst? Um, ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig met de toekomst. Ik ben eigenlijk eerder zo'n type die juist uh, een stapje terug doet. Vind je het eng? Nee, ik vind het niet eng, maar ik, ja. nee, ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig. Oké. Okay, nou ja, goed. Uh, laten we dan teruggaan uh, naar het nu, want uh, <laughs> je gaat voor onze nummer spelen en het is live, maybe sweet. Ja. Hier is Man from the South. Oh, Johnny, what have you done? Made you run I left my home with a smoking gun So my wife and best friend having fun Put an end to death with my .44 Made sure they wouldn't touch each other No more, no more No more No more, no more. Oh, Johnny, Crossed the border with the speed of sound. Made sure I was nowhere to be found. Parked my car at the edge of a town. Slept in the back with the radio on. They even play. It's ten times better than a ball and chain And a ball and chain A ball and chain Now life may be sweet But it ain't Ja, die stiekem in het echt Paul van Hulten. Hij komt nog twee keer terug uh, dit uur. Um, ben, vond je het wat? Is het ik ook wat voor het, in de toekomst? Ja, nou ik vind hij zei dat die, uh, Paul, je zei dat je ook van het verleden houdt. Je bent een man van de Civil War misschien wel, hè, die sfeer. Ja, ik ben een heel Ja, Een man die uh, bij wijze van spreken de Battle of uh, Richmond had kunnen meemaken in 1865. Ja, maar je duwt hem een baard. Bijvoorbeeld ja. <laughs> echt een Southern Boy. Ja, wij praten verder over de toekomst. Dat is ook heel mooi. En we gaan uh, uh, ja, de tijd 20 jaar vooruit zetten naar het jaar 2033. Dat, dat klinkt heel ver weg, hè? 2033 is nog maar 20 jaar. En dat ga ik uh, met mijn volgende gast doen. We hebben net uh, Rudolf Das gehoord, 53, 83 jaar oud. En nu zit aan tafel een jongere collega hele jonge vent van 57. Nou, ja, heel awesome welkom. En jouw dadelijk werk je. bestaat ook uit het bepalen wat, ja, wat de meest waarschijnlijke toekomstscenario's zullen gaan worden. Ja. Uh, laten we hem gelijk maar 20 jaar vooruit gaan. Wat gaan we meemaken over 20 jaar? Uh, nou, dat is te veel om allemaal in een paar minuten op te lossen. Maar dingen. de belangrijkste dingen: uh, ontwikkelingen op biotechnologie, nanotechnologie, energietechnologie, uh, cognitieve wetenschappen, uh, hersenen in een computer. Ja, hoe de hersenen in een computer. Nou, ja, je kunt uh, met de, de meest moderne middelen in de wetenschap kun je nu al achterhalen hoe onze hersenen eigenlijk werken. Dat gebeurt voor hele kleine stukjes. Mm -hmm. Maar welke neuronen vuren en hoe doen ze dat precies? En als je dus wat, wat grotere uh, groepen neemt, hoe, hoe dat allemaal in elkaar zit... en hoe je daarvan al stukken kunt emuleren op een computer. En wat hebben we daaraan? Gewoon wij we gewoon waarom in ons hoofd eigenlijk een ik zit... en wat er daarbinnen gebeurt. En wat, wat eigenlijk het geheim is, waarom die hersenen werken. Waarom denk je dat er een ik in jouw hoofd zit en alles wat daar omheen zit? Mm -hmm. Op dit moment maken we al de hersenen van een rat... die worden al nagemaakt in een computer... Ja. Het enige probleem is dat en die, die computer ook. Die, die, die werkt Ja, alleen die computer duurt er tien keer zo langer over als de rat. Dus de rat kan het trucje een stuk beter dan dat die computer mm -hmm. dat kan. Maar het werkt wel op dit moment. Hoe kom je op dit idee, Paul? En kom... al deze ideeën, want we hebben ja. dat van, uh, van Rudolf, Das net al gehoord. Ja. Waar baseer jij je op? Ik uh, volg eigenlijk heel veel ontwikkelingen in wetenschap en techniek. En dan ja. met name ook de aanvragen van patenten en vooral welke patenten worden toegekend. En daarnaast ontmoet ik vanuit mijn werk veel bestuurders van organisaties. En daar heb je dan gesprekken mee. En je leert dan van die bestuurders hoe hun denklijnen zijn. Als je enerzijds weet wat hun denklijnen zijn... en anderzijds wat uh, de researchafdeling vermag, mm -hmm. het patent en octrooi, dan weet je ongeveer, als je dat heel vaak doet... dat er een soort groot patroon begint te ontstaan... wanneer er is een duidelijke behoefte aan om dit te doen of dat te doen. En het is dus niet altijd zo dat techniek leidend is. Het is juist een combinatie van wat is technisch mogelijk... en wat mm -hmm. wil de mens eigenlijk... Ja. En, is wat, voor is er, ook. en Ruudel, wat voor markt is er? Kun je daar geld ja. voor, uh, voor vangen? En ja, is dat precies. economisch haalbaar? en ja. Dan blijkt soms dat iets wat technisch goed mogelijk is... gewoon niet geaccepteerd wordt door mensen. Enig. Of gevaarlijk voor sommige bedrijven. En, en daardoor dus wordt we weggehouden. Ja. En dat heeft te maken met hoe mensen denken. Dus uh, het is nog veel meer dan in de tijd van Rudolf Das... niet alleen techniek, maar ook hoe wij samenleving denken, wat ja. we willen, welke kant we op willen. Ja, ja het, is een, het is een samenspel tussen uh, de ecologie, dus je hele omgeving, zeg maar... de mens zelf en wat mensen willen en wat economisch haalbaar is... maar vooral mm -hmm. ook onze kennis, van wat weten we eigenlijk wel van die werkelijkheid. Ik hou altijd maar voor, alles wat we vandaag doen... alles wat we hier hebben in de studio aan apparatuur en labbies... had ook een miljoen jaar geleden kunnen bestaan. Er is geen natuurwet plotseling bijgekomen waardoor dit gaat werken. Of in één keer die lampen branden of wat dan ook. Alleen de steentijdmens, de klopbeker ja, cultuurmens op de Veluwe wist nog niet hoe dat nee, precies maakt. Nee, die had geen flauw idee. Die zaten dood te vriezen terwijl onder hun de steenkolen lagen bij wijze spreken. Alleen ze wisten niet dat die dingen in de hand konden. Maar hun hersenen waren al zover dat ze het hadden kunnen ja, maken. maar er moest eerst een heel pad voordat die kennis ontstond. Ja, nou baseer je je Paul op, uh, zoals wij nu denken, dat grote patroon van wat er technisch mogelijk is... Wat wij allemaal van hoog tot laag in de samenleving met elkaar willen, dat koppelend. Daar moet je denk ik heel snel bij zijn om dat te realiseren. Want tien jaar geleden dachten we iets heel anders, denk ik. Ja, het is, uh, ons toekomstbeeld uh, wijzigt voortdurend. Het is een uh, bewegend doel. Terwijl je zelf in een rijdende tank zit, bij wijze van spreken. En je moet ook nog raak schieten terwijl je een zonnebril op hebt. Mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om te mikken wat nou precies in die toekomst zal gaan gebeuren. Daarom zeg ik ook altijd, ik voorspel niet. Want dat, dat kan nou eenmaal niemand. Je kunt alleen realistische verwachtingen uitspreken. Van wat hoogst waarschijnlijk haalbaar zal mm -hmm. zijn, gegeven een zekere tijd. Nou, als we daarnaar kijken, je, je gaf net een hele range... Van, van zaken die zouden kunnen. Wat is volgens jou, Paul Ossendorf waarschijnlijk... dat er ook echt over 20 jaar gerealiseerd zal zijn... waar wij plezier van hebben? Het oh, meest eenvoudige wat ik kan bedenken... is dat wij afscheid hebben genomen van de pinpas, de chipknip en de creditcard en omdat we op een hele andere manier gaan betalen. Bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld met jezelf, met je lichaam of met je mobieltje tegen die tijd. Maar het kan ook met je lichaam, dat je gewoon zelf je eigen password bent en dan nog op een redelijk veilige manier ook. En dat is nu onhaalbaar, want al die zogenaamde biometrische identificatiemethoden zijn nog niet veilig genoeg. Maar hoe moet ik dat voorstellen? Dan ga ik voor een, voor een oog staan of ik zeg hier is uh, Ja, hier dus, dekkels, uh, je uh, uh, moet zo zien dat we bijvoorbeeld nu een camera zitten in onze mobiele telefoon en die camera kan een foto nemen of een filmpje nemen en die camera ziet dus een beeld, maar straks gaat die camera maar ook echt kijken. Mm -hmm. En die zegt ook echt. Is dit Pietje of is dit Truus of wie dan ook. Of is dit Paul Ostendorp. Of is dit Paul Ostendorp. geven die nou 2000 ja, computers euro. Computers geven ook antwoord. Ja. Denk je. Rudolf Das je bent erbij blijven zitten. Ja. Denk je dat wat, wat Paul Ostendorp. hier ja. zegt dat dat over Absoluut. 20 jaar zal kunnen. maar Ben ik ja. het helemaal mee eens. Ja? En de, de computer wordt dus een soort mens. Uh, tussen ons. Tussen mensen. En die gaat dus menselijke eigenschappen overnemen en dan is de vraag wie is belangrijker? Is die mens nog de heerser hier? Of is die computer de heerser? Dat is heel eng natuurlijk, Pauls Ochsendorff als ik ja, ja, dit hoort dat is van een, van een lange strijd ook al in de science fiction literatuur geweest van uh, wordt de mens straks de baas of wordt de computer de baas? Ja. En er zijn twee kampen. De ene kamp zegt nee, de mens wint, want we trekken de stekker eruit en dan hebben wij het voor het zeggen. En de andere zegt nou, als die computer heel slim is, dan zou die computer dat wel eens niet leuk kunnen vinden. Mm -hmm. En die tik je op je vingers als je dat probeert te doen. Dus dan is de computer de baas. En ik behoor tot de middenstroom. Die zegt, het is mm -hmm. nog de computer die zal winnen, nog de mens die zal winnen. Als je beide lijnen in de ontwikkeling maar ver genoeg laat doorgaan... ...dan zul je zien dat als je heel ver naar biologie gaat kijken... ...dan lijkt het op een... Heel moeilijk mechanisme. Uh -huh. En als je de techniek heel ver doorontwikkelt, beginnen het op biologische dingen te lijken. Dus op een gegeven moment versmelten die twee. Dus die computer, in, in, in mijn lekenbeeld dat apparaat, dat wordt een, een organisch iets. Ja. Dat wordt een ja. levend ja. wezen. Ja, ja. laat ik een simpel voorbeeld geven. Als, als u een, een, een, een levend wezen opensnijdt, en dan ziet u bloed en vlees en spieren uh -huh. en pezen en dan denk ik uh, ba eng. En als een wetenschapper dat doet, dan ziet hij heel geavanceerde technologie. En straks zijn we dus zover dat we ook echt allemaal dat begrijpen... wat daar gebeurt en in elkaar zitten. En dat onze eigen technologie ook nat is en plakkerig... en allerlei spannende en en dingen doet. Met miljoenen bacteriën erin. Ook. Alle, je kunt, je kunt je het biologisch werken. heel complex in elkaar zetten... waardoor het toch zeer is. Dus de levende materie, de, alles wat leeft en alles wat we kunnen maken... vloeit zichzelf in één. Ja. Wat ik zo leuk vind... Rudolf Das heeft met zijn broer samen 50, 60 jaar geleden dingen voorspeld die zijn uitgekomen. Ik begin steeds meer Paul Ossendorf te geloven dat wat je nu zegt ook werkelijkheid gaat worden. Tot slot, ja. wat zegt dat... Van onze samenleving. Als wij nu dat toekomstbeeld hebben wat je hier schetst. Nou ja, over het algemeen zeg je in toekomstbeelden... dat uh, waar, wat er nu niet goed is in de samenleving. Hè? Je, je ziet uh, zwakke punten, dingen die beter kunnen. En ik denk ook dat dat de drijfveer is van een futuroloog. Uh, waar, waar kunnen we verbeteringen toepassen? Mm -hmm. ja. En dat is eigenlijk je drijfveer, om dat dan op te realiseren. Maar dus dan die dan maakbaarheid we we van de samenleving... waar we het ja, al jaren mee bezig zijn... die gaat dus echt steeds meer werkelijkheid ik, worden. Ik beweer dat die mogelijk is, die maakbaarheid. We hebben hem in de prullenbak gegooid in de politieke verleden. De was niet haalbaar. Maar eigenlijk leer je dat als je ver genoeg met je kennis doorontwikkelt. dat die maakbaarheid wel degelijk haalbaar is. Paul Ossendorf, het gaan hele mooie tijden worden. We hoeven er niet eens zo heel gek lang op te wachten. Masha, over 20 jaar is het zover dan is er geen verschil meer tussen als we jou openmaken... denkbeelden, ja. of die regeltafel van de techniek is. Nee, ik vind het doodeng, Ben. Ja, er is wel een verschil. Dan we hebben even het... is ja. is wel even een verschil. Ja. Dat is verschil. Het verschil, dat tekentafel heeft geen één eigen training, broer. Nee, dat wel. is natuurlijk zo. Ja. Maar Marsje vindt het nu wel eng. Ik vind het doodeng, ja. Maar goed, maar maar tegen die tijd, joh, daar ben ik er al lang aan gewend. Vind jij het eng, Ben, die toekomst? Nou, ik zit hier nou heel flink mee te lachen. Maar als ik erover nadenk, uh, ik weet het niet, hoor. Nou, laten we dan in ieder geval een beetje bij elkaar blijven ja. hè? tot die tijd. Um, uh, um, we gaan nu even terug naar de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. En um, nou, Boris Visser en Aiden Mortals die op weg zijn hier naartoe, um, zijn vastkomen te zitten in de lift uh, hier in de studio. We weten niet precies hoe het nu met ze gaat en of de lift het weer doet. Dus uh, laten we snel even overschakelen naar de jongens. Neem je de tijd. Ze zijn ons vast vergeten. Nee, gewoon zeker weten. Denk dat we maar beter kunnen gaan slapen of zo. Dan vinden ze ons vanzelf morgenochtend. Oeh, zeg. Wat? Wat zou jij doen als je nog één minuut te leven zou hebben? Hmm. Facebook checken? Jouw ja hoor. Over dertig jaar... Wat? Over 30 jaar moeten we ons weer voorbereiden op het einde van de wereld. Alweer? Geloof jij erin? Ja, waarom niet? Ik heb er nu al zin in. Ik kijk er al naar uit. We gaan wel een oorlog meemaken, denk ik. Ja, denk ik ook. Zijn wij dan ook gaan vechten als het oorlog wordt? Tja, ligt eraan wie de vijand is. In elke eeuw heb je een oorlog, dus. Hé, hey. wat? Misschien is de oorlog al begonnen. Terwijl wij hier zitten, begint de oorlog buiten. Sh. Stil eens? Zullen we het wel over de economie hebben of zo? Ja, <coughs> denk ik ook. Het komt allemaal door de economie. Vragen eens af of er ook nog iets anders bestaat. Ze moeten iets hebben om oorlog voor te kunnen voeren. Zou, z, zou jij ooit gaan plunderen, denk je? Ik weet het niet. Jij? Nee. Ik denk gewoon dat je, je niet moet laten ophitsen. Zeg. Wat? Wat is jouw grootste angst? Angst? Ja, behalve dit dan. Ik uh, denk een ongelukkig huwelijk. Oeh. Ja, dat is inderdaad echt heel erg. En jij? Ja, ik. ik ja. Ik denk dat iedereen om je heen volwassen wordt. En jij niet. Ja, ook erg. En dat je dan iedereen kwijtraakt. Of dat je niemand kan vinden? Precies. Eenzaamheid. Ja. Ze zeggen dat dit de leukste tijd van je leven is. Als jeugd dan. De leukste tijd, ja. Jong zijn is leuk. Alles moet leuk zijn tegenwoordig. Ik heb nog steeds dorst. Niet zeggen, man. Als je het over dorst hebt, wordt het alleen maar erger. Over 30 jaar bestaat Facebook denk ik niet meer. Nee? Nee, dan hebben we allemaal contactlensen. Contactlensen? Dat heb je nu toch ook al? Ja, gast, maar in deze zit een computer. Een computer in je oog? Ja, nou, handig. Dan kan je hem lekker niet kwijtraken. Je hebt ook geen batterij meer nodig, want alles gaat op bewegingsenergie. Keuk. Laten we even gaan slapen. Als we dan wakker worden, dan zijn we gewoon gered. Triste, Heidi en Mortas. Wel, Boris Visser. Ja, dat waren Boris Visser en Aydan Mortas. Hoorspelmaker Bert Kommerijs schreef een aantal scènes voor hen... naar aanleiding van een aantal gesprekken die hij met ze voerde over de toekomst. Over een uur schakelen we nog eens naar ze over... in de hoop dat de lift het dan toch echt wel weer doet. U luistert naar de avond van 2033. Toekomstdromen en futuristische ideeën. Tot 11 uur vanavond op Radio 1. Ja, niet alleen maar toekomstvoorspellingen, ook muziek. Man from the South zit inmiddels weer klaar voor het tweede nummer dat hij voor ons gaat spelen. En dat is Into the Gloom. In between the stages of... met Into the Gloom. Hij is straks nog één keer bij ons terug. Ja, we hebben vanavond over de toekomst, over hoe het over twintig jaar zal zijn in 2033. En mensen die daarover nadenken, die ervan houden, die houden ook heel vaak van science-fiction films. Nou, die draaien er nog steeds in de bioscopen. We zien, trouwens, vind ik wel, hele andere films dan vroeger in dat genre... Ik vind ze tegenwoordig erg, hoe zou je dat kunnen zeggen, een beetje. Nou, man into the gloom, man from the south into the gloom. De films zijn ook erg into the gloom tegenwoordig. En dat was vroeger heel anders, hè? Dan zag je allerlei toekomstbeelden van, nou, dacht ik gelijk aan de gebroeders natuurlijk, vliegende auto's en het teletransporteren, hè? beam me up, Scotty. Ik ga erover praten met uh, mijn derde gast die is aangeschoven. Dat is uh, wetenschapsjournalist Georges van Hal. En hij is een groot kenner van uh, het genre de science fiction film. Goedenavond, dat is Georges. Ik vraag me alleen af, een wetenschapsjournalist, een serieuze man... hoe raakt hij geïnteresseerd in, uh, in science fiction? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg gek, denk ik. Um, ik heb hiervoor uh, sterrenkunde gestudeerd. En um, ja, op mijn studie hield eigenlijk iedereen van science fiction... tot aan de uh, docenten aan toe... Als je door de gang liep, uh, dan hing er zelfs wel eens een, een science-fiction poster aan de deur waar achter onderzoek gebeurde, zeg maar. Nou, kun je je voorstellen dat ik dat vraag, omdat ik denk, wetenschappers vinden dat waarschijnlijk onzin. Die denken, ja, dan kan alles, maar Star ja, Wars dan... is toch iets anders dan de echte wetenschap? Nou ja, ja, Star Wars is zeker iets anders dan echte wetenschap. En um, er is natuurlijk ook wel verschil tussen uh, science-fiction die alleen maar lollig is en science-fiction waar ook daadwerkelijk ideeën in zitten... waar je je door kunt laten inspireren. Want dat is vooral iets wat wel vaker gebeurt. Uh, ik denk dat er ook veel wetenschappers zijn... die vroeger naar science fiction gekeken hebben. En dan uh, uh, daar ideeën uitgepakt hebben. En dachten van, nou, dat is wel heel erg leuk als wij dat daadwerkelijk gaan proberen te maken. Ja, ik zag van de week een interview met... Uh, of een programma over de onlangs overleden... Neil Armstrong, ja, mm. de eerste man op de maan. Oh, ja. En als jongen was hij ook helemaal gek van science-fiction. Ja, ja, dat bij is bij hem ook begonnen. Dat is niet gek natuurlijk. Ja. Nee. In de jaren 50 uh, werden er al films gemaakt. We hebben het maar even over films. Je hebt natuurlijk ook stripboeken en ja. natuurlijk ja, echt... Ja, er mass, van, alles. Maar, van ja. alles. maar voor het gemak maar even over de films. En in die tijd terugkijkend naar die films van toen... wordt er nu over gesproken als de golden age of science-fiction. Ja. daar ja. zijn we kwijt. Hoe komt dat, George? Nou ja... Um... Eigenlijk is science fiction niet zozeer een, een toekomstbeeld als wel een soort spiegel van de huidige tijd. Dus mensen die naar een science fiction film toe gaan, ja, die willen toch eigenlijk daar vooral iets in herkennen. En um, ja, op dit moment hebben wij gewoon een wat minder vrolijke uh, blik op de wereld. En dat zie je dus inderdaad ook terug in science fiction films. Ook in boeken, maar in boeken leeft ook dat, dat positivisme leeft nog mm -hmm. wel wat meer. Um, uh, en dat, ja, dat is dus eigenlijk niet gek. Want... Ja, maar waar die, film, uh, uh, die films van de jaren 50, dat was ook niet zo'n vrolijke tijd. We hadden het er net met uh, Rudolf Das over mm -hmm. koude oorlog, atoomdreiging, zo, uh, zo vrolijk. Was het in 56, nee. 57? En nee, het is het natuurlijk waar die films juist het vrolijker om de mensen nog een beetje op poten te houden. Ja, ja. Wat, wat voor een oorlog. beeld uh, ja. werd er getoond van de toekomst in de nou jaren ja, het 50? Is, het is natuurlijk ook niet zo dat elke science-fictionfilm uit die periode nou even hoos ja. en vrolijk was. In, in The Planet of the Apes, verschillende films, ja, daar uh, uh, liep het ook niet goed af met de mensheid. Toen nee. waren de apen uiteindelijk. Uh, maar er waren in die tijd ook, uh, ook voldoende Paulus. films. Er waren in die tijd voldoende films... die ook een heel negatief beeld schetsten... van vernietiging en aanvallen ja, ja, op planeten. Ja, veel en in afgeziener. de jaren zestig, toen we zelf ook allemaal geloofden... in groei na de Tweede Wereldoorlog... want het gaat allemaal weer vooruit, zag je ook weer films... met enorm veel hoop, want in de jaren zestig... werd bijvoorbeeld Star Trek geboren. Ja. Mm -hmm. En uh, dat was een heel positieve serie... waar allerlei leuke dingen Absoluut, ja, die, dus, die, dat utopische beeld dat, dat daar in ja. Star Trek leeft. Ja. Hè? Um, en Star Trek is daarin wel een grappig voorbeeld... want als je dan naar die oude serie kijkt... dan is dat allemaal heel positief en dan krijg je op een gegeven moment krijg je de next generation in de jaren 80 dat is ook nog heel uh, utopisch. En dan, eh, daarna raken ze dat langzaam kwijt. Want dan beginnen er oorlogen in te komen. Ja. En dan eh, zijn die mensen die dat dan allemaal heel goed gedaan hebben... zijn eigenlijk toch ook niet zo goed. En, en de machtshebbers van... blijken corrupt. En dat is dus van de, tijd, van de tijd waarin die films... Ja. door de ja. verschuiving van de tijd gemaakt worden. Ja. Ik vraag me toch af, uh, Rudolf Das, uh, hoe u naar die films keek in die tijd. Terwijl jullie er ook in werkelijkheid al mee bezig waren. Nou, ik heb altijd met grote moeite gekeken naar die science-fiction films. Omdat ik altijd met mijn technisch brein al begon uit te rekenen. Van, dat is allemaal godsom mogelijk, jongens, dat het hier allemaal gedaan wordt. He? En jullie vergeten dat, en je vergeet dat en ach je, en die gaat door de damkring, die heeft helemaal geen aerodynamische afremming, dat ding, hoe doet dat nou eigenlijk? Ja. Ik zie altijd details die zo'n zo beeld dan meteen verschaduwen. Zijn jullie dus gevraagd om uh, scènes te creëren voor Amerikaanse film? Nee, nee, nee, nee. Wat ik mij afvraag, en dat, dat mogen jullie allemaal over meepraten, Paul Ossendorf. ook, want die, die kijkt echt, die voorspelt ons al heel wat over twintig jaar, wat zeg ik? Ja, twintig jaar. Ja. Uh, uh, het, het, het beeld, zoals het nu is... Met, met, ja, laten we zeggen... die hele vergaande dingen... Uh, ik zit even te denken... Uh, zal dat... Uh, nou nee, laat het concreet houden. Dat beam me up, Abscat, dat heeft mij altijd ge, uh, ja, geïntrigeerd. Zal dat ooit... Uh, uh, misschien, gaan misschien ooit, ooit wel. Op dit moment gebeurt het met één elementair deeltje... Dus je kunt één, één elementaire deeltje van de ene locatie naar de andere locatie. Ja. Of één foton in precies een bepaalde kwantumtoestand. Ah. Van de ene locatie naar de andere locatie. Maar om dat op te schalen tot een, uh, een zinvolle toestand... waarin we zeg maar, een heel menselijk lichaam... En een beetje nou, zo in, in, twee, in twee, drie minuten zo lekker... Plop, ja, zo lekker dat, dat zou heel leuk zijn. Maar ik zie dat zeker in de komende twintig jaar voor 100% zeker niet gebeuren. Laat ik het dan zo eens <laughs> scherp vertellen. En het zou leuk zijn uh, als het over een paar honderd jaar zou gaan gebeuren. Maar... Er moet heel veel mogelijk zijn. Ja, zover zijn we dan nee. nog niet. Die ontwikkeling van die science fiction, uh, met name de films, hoe, hoe ga je die nu zien? Wat, wat voor films gaan we de komende jaren verwachten? Wat zijn de toekomstdromen, de toekomstbeelden? Als het aan de makers van dat soort films ligt, George? Nou ja, van voorlopig blijven we denk ik nog eventjes pessimistisch. In <laughs> elk geval, uh, nou ja, de komende vijf jaar uh, zitten we daar nog wel aan vast. Um, hopelijk op het moment dat het. Ook, ja, hier daadwerkelijk in de maatschappij weer ietsje begint aan te trekken. Dan uh, komt er ook weer ruimte voor die positieve films. En op een gegeven moment krijgen mensen ook gewoon. Ja, raakt de buik vol van uh, uh, al die uh, treurige beelden op je. Op het, je dat is hm. ook het geval. trouwens ook. Nou ja, je, je ziet nu nog steeds. Um, uh, om maar eens een film van afgelopen jaar te pakken. de uh, Hunger Games. naar een boek. Een uh, kinderboek wel. Maar um, ja, daarin is er een soort grote technocratische uh, overheid die uh, over iedereen heerst. En dat zijn de haves. En de have-nots komen daar weer tegen in opstand. Een beetje het aloude verhaal. En dat vinden mensen natuurlijk nog steeds heel erg leuk om naar te kijken. De films worden wel steeds ingewikkelder. Zoals die, uh, die serie die we de afgelopen... Nou, wat zal het zijn? Help me even. Vijf, zes, zeven jaar geleden. Met al die spiegels, met al die... Uh... Ik ben even de titel kwijt. En met Spiegels? Nou ja, die, die mannen die, die door Spiegels... Die... Oh, de Stargate bedoel je? Dat ze ja. op een poort gingen en ja, op een ja, andere ja. planeet te trekken. Ja, ja, ja. Stargate is ja. dat. Ja. Ja. Ja. Dat soort films, is dat de toekomst? Gaat steeds ingewikkelder worden. Als ze zeggen, een beetje science-fiction film... dan moet je, wijze van spreken, wetenschapsjournalist voor zijn... om het nog te kunnen volgen. Nou, dat, dat ja. lijkt me uh, niet heel handig als ze dat daadwerkelijk gaan doen... want dan gaan ze niet zoveel geld meer verdienen... Aha. Um, ja, de meeste uh, science fiction films hebben wel een wetenschappelijk adviseur aan boord. En uh, uh, ja, die worden soms serieus genomen en soms ook niet. Een uh, lollig voorbeeld daarvan is, uh, is Armageddon. En uh, die hadden een uh, wetenschapsadviseur aan boord en die zei eigenlijk... ja, jongens, die film die jullie nu aan het maken zijn, hè, dat is pure onzin, een die daar aankomt vliegen, uh, als hij ter grootte van de staat Texas is, dan zie je hem niet pas een paar dagen van tevoren aankomen. Die zie je ja. al veel eerder ja. zie die aankomen vliegen. Maar ja, dat is niet zo lollig voor dat verhaal. Nee, maar zo'n brandende klomp die op je afkomt, dat is natuurlijk veel spannender. Is wel impression. Ja. Ja, ja. En je wil dat je dat ding niet ziet, zodat je uh, in grote haast moet, uh, ja, olieborders naar dat ding moet sturen om daar een atoomom. te maken. Als jij nog een idee zou hebben, George, wat zou je gemaakt willen hebben? Wat is nog nooit gedaan waarvan je zegt: daar, daar moeten ze een film over maken? Over de redding van de aarde, als een zeespiegel 20 meter stijgt. Ja, mooi ja. En hoe gaan we dat oplossen, Rudolf? Dat? Nou, dan krijgen we dus dat prachtige evacuatieverhalen... van al die mensen die dus hebben gezien... dat dat haast ophogen van al die dijken niet meer mogelijk is. Die dus na naar boven willen. En dan allerlei leuke conflicten van allemaal mensen... die de half wel zijn, die in de bergen wonen. Die zeggen, ja, wat komen jullie doen? Verzuip maar allemaal, zeg. En dat wordt een soort burgeroorlog. Ja, ik, ik, zou, ik, zou, burgeroorlog. Ik, ik zou denk ik toch afraden om die film te maken. Want ja. we hebben al iets gemaakt dat daar een beetje op... Blijkt en dat heet Waterworld ja. en dat was een van de ja. grootste flops uit ja. de, ja. Uit de ja, ja, ja. filmgeschiedenis. Dus iets met dus, water uh, dat werkt niet te moet zo'n ding uit, uit, uit het heelal op ja. ons ja. aanstormen. Dat is, dat is uh, toch uit. altijd wel een stuk lolliger. Ja, ja. ja. Marsha, dat is het uh, toekomstbeeld van Georges van Hall als het gaat om uh, de science fiction. Dingen uit het heelal die al dan niet brandend op ons afkomen met enorme snelheid. Nou jij weer. Nou, ja, ik uh, ben sprakeloos. <laughs> ja. Met stomheid geslagen. Ja, ik, ik, uh, ik vind dat zo onwerkelijk allemaal. Maar goed, ik, mo ik moet eraan. Hè, ben? Ik hoop dat het nooit gebeurt. En, ja, ik, ik, blijf, ik ben meer een man van de geschiedenis. Ik blijf liever bij vroeger. Want ik vind dit allemaal uh, te gruwelijk om over na te denken. Ja, maar die kans is ook zo ja, verschrikkelijk ja, um, klein. Ik denk dat jij gewoon bewijzen wilt. Hè? En, en wat in de toekomst ligt, dat kunnen we nog niet bewijzen. Nee, maar daar zijn deze heren voor. Ja. Wat gaan we nu doen, Marcia? We gaan luisteren naar muziek. Want Man from the South zit weer klaar. heeft zijn gitaar weer gepakt. En hij gaat het laatste nummer dit uur spelen. En um, dat is... Goodbye, Hawaii. A parade of skeletons Familiar songs. My room ruled by animals in a T circle.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 This place will never be the same meer weten over deze um, prachtige muzikant, dan moet u vooral even kijken op zijn website ja, inmiddels een uh, vierde gast aan tafel, de laatste in dit uur... en dat is uh, Georges Overmeijer. Hij is uh, naast muzikoloog en koordirigent ook iemand die uh, vol geduld... en nieuwsgierigheid uitkijkt naar de toekomst zoals wij allemaal. Maar hij heeft er wel een heel speciale reden voor... want hij gaat die toekomst ook meemaken. Want hij heeft uh, ja, een contract om mee te doen aan het zogenaamde Cryonics Experiment. Het Cryonics Experiment. En, uh, dag George, goedenavond. Ja. Uh, welkom, zou ik zeggen. Ja. Uh, wat is dat, cryonics? Nou, om te beginnen, uh, ik weet niet zeker of ik het ga meemaken. Het is een, het is een gok, hè? het is een kans, het is een experiment. <tiek> en eigenlijk komt het erop neer dat je probeert door iemand in te vriezen... zo snel mogelijk na de dood van iemand, het moet absoluut na de dood gebeuren... maar wel zeer snel uh, het lichaam en vooral het neurale systeem, het brein, zou ik maar zeggen... te fixeren en te houden in de toestand waarin het was op het moment dat je doodgaat... In de hoop dat het in de toekomst mogelijk is om die toestand terug te draaien en iemand te reanimeren. En dan weer aan het leven te laten delen? Ja, en vooral natuurlijk dezelfde te zijn die je was. Dat ja. is natuurlijk heel erg belangrijk. Voordat we daaraan toe komen, dan ga ik het gezellig maken. Want ja. het is hier gezellig in deze studio. Maar stel nou, je loopt zo dadelijk naar de bar en je valt ja. dood neer. Wat gaat er dan gebeuren? Ah, het zou... Wat maken wij dan ja. mee? Ja. We komen er dan allemaal ja. binnen. Mannen in witte uh, pak. Nou, uh, <laughs> mijn vrouw zit hier gelukkig, die weet wat ze moet doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar uh, ik heb een kettinkje, ik heb een sos kettingje om. En daar staat uh, op voor ambulancepersoneel en eventueel artsen, dat er onder andere heparine moet worden ingespoten. Dat is een middel om te voorkomen dat mijn bloed gaat stollen. En dan moet er zo snel mogelijk gezorgd worden dat de uh, bloedcirculatie op gang wordt gehouden. En dat is nodig vanwege het inspuiten van allerlei andere stoffen. Het moet gekoeld worden, nog niet ingevroren, maar wel alvast gekoeld. Want hoe koeler je bent, hoe minder verval van de noodzakelijke hersencellen, vooral. En uh, er moet een bepaald telefoon nog gedraaid worden, uh, twee, in ieder geval nou, in Amerika, want daar ga ik worden ingevoerd. Dus dat, het, dat ze weten dat ik aan staat te komen. Moet je ook met een gekoeld vliegtuig zijn? En ja, uh, nou, dat, dat komt er zo meteen op, goed ja. vind. En, uh, en ja, iemand in Nederland, we hebben in Nederland een groep van een aantal kronisten, ik ben niet de enige. We zijn met een man of tien ongeveer in Nederland. En daar weten mensen, de andere personen van, dat er gezorgd wordt inderdaad, dat ik op transport gezet wordt... Maar er wordt dus uh, er wordt een heel apparaat uh, wordt er in, in werking gezet... Ja. Om, om jou in goede toestand aan de overkant te krijgen. Ja, want het belang is namelijk eigenlijk... we hebben er wel redelijk vertrouwen in... dat het ooit zal lukken om de procedure om te keren. Maar, het, het, het, de, zeg maar de kans van slagen hangt eigenlijk af... van hoe goed ze in staat zijn hier... en vooral hoe snel na het intreden van de dood... Die iemand kunt invriezen. En binnen twee minuten na de dood, dat zou ideaal zijn... ...want dan is er nog waarschijnlijk geen of bijna geen verval. Hm? Uh, tot zes uur is waarschijnlijk acceptabel. Dan is er wel wat verlies, maar niet uh, heel erg veel... Wat er daarna gaat gebeuren, dat is een, ja, dat is een open discussie Dat Dat zou moeten blijken dan. Dat zal ja. moeten blijken. Dan dus, nou vraag ik was... mij af, George, uh, je bent uh, ja, uh, laat zeggen, een reëel denkend iemand... die waarschijnlijk een beeld van zichzelf heeft. Mm -hmm. Maar doe je dit al als proef of vind je zelfs zo belangrijk... dat in komende eeuwen wij moeten gaan genieten van het werk... en het leven van George Overmeijer? Nou, ik vind niet dat jullie moeten genieten van mijn leven en werk. Ik vind eigenlijk vooral dat ik zelf heel erg gaaf moet blijven genieten van dit leven. En uh, nou net als de andere heren hier aan deze tafel... heb ik ook zo de nodige literatuur gelezen en science-fiction soms gezien... maar ook andere dingen die aanstaan te komen... al dan niet binnen de komende twintig jaar, soms ook op wat langere termijn. En dan kan ik alleen maar zeggen, het leven wordt steeds leuker... ik wil er deel van uitmaken. Ja. Maar wanneer hoop jij wakker te worden? Stel dat, dat je overlijdt op een, een goede, goede normale vraag. leeftijd... Ja, ja. Hè? en dat de techniek, want ik, ik geloof dat de techniek ooit zo ver zal ja. komen... dat wat jij omschrijft helemaal mogelijk is. Dat, mm -hmm. Daar weet ik genoeg van om mm -hmm. dat zo te bevestigen. In welk jaar hoop je dan te ontwaken? Uh, wat nodig is in ieder geval volgens de huidige procedure is de ontwikkeling van moleculaire nanotechnologie. Mm -hmm. dat, maar dat weet je dan waarschijnlijk wel. Al. Dus dat is nodig om die cellen weer te kunnen repareren. Want er treedt natuurlijk ongelooflijk schade aan het lichaam. Dat staat buiten kijf. Er wordt op dit moment verwacht dat dat over 25 à 30 jaar zover is, die doorbraak. Dat gaat in ieder geval vrij hard. Maar de, de ontwikkeling van die nanotechnologie, al is het nog lang niet zover... Ik denk persoonlijk dat 50 jaar een betere schatting is. Laten we pessimistisch zijn, dan mag het ook 200 jaar worden... Maar je blijft overigens, als je ingevroren bent, 5000 jaar goed. Maar is het zo, George, dat, dat, uh, ja. dat je, laten we zeggen, weer tot leven wordt gebracht uh, op het moment dat het technologisch kan? Ja. Of heb je in je testament een datum staan? Nee, als het het al... contract is, het contract behelst dat ik inderdaad zo gauw middelen beschikbaar zijn, dat ik dan weer uh, teruggebracht Ja, Heeft jouw vrouw, want je had het net over je vrouw, ja, nee, heeft die ze ook zo'n uh, contract? Nee, nee. Want dan vraag ik mij af, hè, stel dat het allemaal lukt en Paul Ossendorf vroeg daar net al iets over en jullie zijn wetenschappers genoeg om te weten dat het misschien over vijf 100 of 200 jaar kan. Maar dan word je weer tot leven gewekt. Je wordt wakker zullen we ja, aannemen. En dan hoogte, kom je ja. in een wereld waarin... Laten we zeggen, drie, vier generaties gepasseerd zijn die je niet meer exact. kent. De wereld is totaal veranderd. Je lieve vrouw is er ook niet meer. Je kinderen als je die Niemand. hebt zijn er niet meer. In wat voor wereld kom je terecht en kun je dat geestelijk aandenken? Nou, het belangrijkste is, dat, daar is natuurlijk ook over nagedacht, hè? want ja. dit soort vragen komen natuurlijk vrij snel op. En uh, het, het principe is eigenlijk, ook om technologische redenen overigens, last in, first out. Dat wil zeggen, degene die als laatste ingevroren wordt van alle krionisten, die wordt als eerste teruggehaald. Ten eerste omdat men daar dan nog het beste van weet en hij waarschijnlijk ook volgens de modernste technieken ingevroren is... Ja. Hoe ze hem moeten terughalen. Die is het meest dus. Dat ja. Niet alleen, maar die persoon kent ook de wereld nog. Want die is dan misschien maximaal een jaar dood. Ik zeg maar even iets. Ja. Ja. En die persoon kent natuurlijk nog een aantal andere mensen. Je moet niet vergeten dat we hebben een redelijk hechte community hebben. We zijn wereldwijd met duizend krionisten. Je kent ook de mensen die ook... In Nederland ken ik iedereen. Of aan de beurt zijn, of reeds, nou, of ijs geleekt. Sommige daarvan ken ik inmiddels natuurlijk ook. Of niet meer dan, dat die zijn inmiddels ingevroren. Maar ik ken nou, wereldwijd, iedereen is een groot woord. Maar internet is natuurlijk een fantastisch middel. Dus ik ken alle E-mailadres, ik ken alle namen van die mensen. En zij kennen mij ook. Want je neemt aan discussies daarover deel. Je houdt elkaar op de hoogte van het nieuws. Het Nederlands ken ik allemaal, ik ken een aantal Europese crionisten persoonlijk. Dus je mag ervan uitgaan dat mensen die na mij worden ingevroren, er ook zullen zorgen. Dat ze denken. hé, hey, die soort overmeren, die moeten we ook nog uh, terughalen. En dat niet alleen ja. dat ze daarvoor zorgen, maar ook dat ze gaan zorgen dat ik weer als een, dat ze een soort mentorfunctie gaan verrichten om mij in te wijden in de boze wereld die er op dat moment natuurlijk is... met alle nieuwe technologieën die wereld. ongetwijfeld ja, zal... Zeg maar ja goed, dat, dat, is, dat is allemaal mogelijk. Die ja. lijn, laten we zeggen, die stamboom terug... met al ja. die uh, laten we zeggen, uh, mensen die er ook zo over denken. Maar al die mensen die nu leven, die jij leuk vindt... waar je ja. van houdt, die aardig zijn... Uh, ik noemde net je vrouw ja. al, maar ook anderen... die zijn, die die doen zijn er niet meer... Ja. Dan ik kom zou je toch in een wereld die heel leeg ja, is, denk ik. Het ik zou zo ze er zijn. graag bij willen hebben. Ik zou ze er absoluut graag bij willen hebben. En dat, ja, we praten natuurlijk over. Waarom doet je vrouw over. niet mee? Ja, dat, uh, nou ja, dat, is, dat is een moet verhaal zij wat, dat zijn misschien even... Ja, precies. Graag haar voor de volgende ja. uitzending. <laughs> maar, uh, maar belangrijk is eigenlijk dat ik denk altijd van... op het moment dat iemand bijvoorbeeld weduna wordt... Dan, is, dan heb je het ongetwijfeld moeilijk. Maar dan is je leven ook niet waardeloos. Nee. Dan ga je ook door. Dus ik twijfel er niet aan of ik zal het moeilijk krijgen... zonder mijn vertrouwde vrienden, kinderen en mijn vrouw... en alles wat mij lief is. Maar ik vertrouw er ook wel op dat ik toch zoveel van het leven houd... dat ik het weer ga opbouwen en nieuwe vrienden zal maken. En je is dan zo verbaasd over de wereld die dan inmiddels is ontstaan... of reeds bestaat, dat ja. je dan daar weer fijn in door kunt. Even... Oer-Hollandse vraag natuurlijk, uh, George van Meijeren. Wat, wat gaat dit me kosten? Ja. Ja. Als ik mee wil doen. <lacht> ik had de vraag aan het begin. Wat van wat meestal wordt het eerst gesteld? Dus ik ben heel blij dat hij aan het eind komt. Uh, het is wel een bedrag wat er overzien is. Het kost uh, in mijn geval 28.000 dollar. Dat moet in Amerikaanse dom, dollar. Ja. En omdat ik een Europeaan ben, moet ik het transport ook betalen. Dat kost, althans op het afsloot, zeiden ze rekenen op 7.000 dollar. Nu met de crisis zou misschien 10.000 een betere optie zijn. Dus laten we zeggen 38.000 dollar. Maar is dat alleen voor, voor, is dat voor je hele lichaam? Want dat ik ken is, het ja, ook, die lage prijzen ja. voor uh, alleen het hoofd. Er zijn, nou er zijn op dit moment in de wereld drie providers. Uh, ik oh. zit bij het Cronus Instituut, die zit oh. in het midden. Die hebben Elcor, die is heel geavanceerd. Ja. En, en heeft die hebben gewoon, iets andere prijzen. Die hebben iets andere prijzen, die doen ook alleen neuro, dus alleen het hoofd zoals dat ja. heet. Maar die zijn heel high tech, dat heeft eigenlijk alleen zin als je daar in de buurt zit. Dat heeft eigenlijk voor een Nederlander niet zoveel zin, want we moeten hoe dan ook... Ja. Uh, op verdroog ijs vervoerd worden. Dat gaat ja. Als ik nu zou sterven... bijvoorbeeld mag ik pas maandag op transport, want de ambassade is dicht. Dat doen ze echt niks in het weekend. Ja. Dus dat we, kun je in de toekomst misschien een aantal... Uh, dus je kunt je hartrechten echt niet bijhalen. De, de Russen zitten uh, tegenwoordig ook met het vinkertal, en die doen het voor 9000. Maar of dat te vertrouwen is... dat weet ik ja, niet. Hoe ja, het ook zei... Ook zei het, is, het is te doen, maar ik zit zo even... naar de gezichten van bijvoorbeeld... Uh, George van Hout uh, ja, te kijken ik, als science fiction. Wat, is het te kijken alsof je het... Uh, wat ik me vooral afvraag is... Um, stel, uh, we zitten straks in de toekomst en we hebben een koelcel cool vol met uh, lichamen liggen. Waarom zouden we u überhaupt weer tot leven wekken? Nou, de, de, dat is ook een aardige vraag. Ik denk inderdaad ten eerste... misschien vanuit een belangstelling vanuit de toekomst... naar mensen uit het verleden. Ja. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk ja, eigenlijk dan vooral... Dan doe je er één of twee. Ik denk eigenlijk vooral omdat degene die als laatste erin is... die heeft zeker nog mensen rondlopen die hem kennen. En die zeggen we willen hem terug. Mm -hmm. En die gaat vervolgens zorgen dat alle anderen... En het laatste maar, argument is... ik heb natuurlijk een contract met het bedrijf dat mij invriest... dat ze me terug gaan halen. Het is puur een ja, maar, kwestie van... je hebt ervoor getekend. He, dat het ja, bedrijf... En dat zij gaat, ook. Het ja. gaat misschien over de dat kop. Dat is een mogelijkheid. Ja, Beurter, uh, he, uh, u wordt straks ziek. Het is af. Uh, wie, wie, wie, ja, wie gaat die rekening dan betalen? Heeft hij genoeg spaargeld? Nee, uh, nee dat, dat, de rekening dat is allemaal geregeld. Ja, voordat we, dat we dat helemaal is, uh, over de financiële, <laughs> nee, over de financiële dat kant is, gaan dat kan praten. Hoor, nee, dat, dat is uh, geregeld. Ziek word je het vroeg of laat. Uh, sterker nog, je bent al ziek. We leiden allemaal aan de ziekte van de veroudering. Vroeg of ja. laat gaan wij allemaal dood. En dat daarom je, is deze rekening is, ook getroffen. Laat me zeggen dat het getroffen. financieel geregeld wordt. Dat het, uh, maar, maar, die, maar dat punt van jou, George van Hal. Dat je zegt waarom. En ik zou het prachtig vinden als George over mij over 200 jaar weer rondloopt. Maar je zou kunnen denken aan grote kunstenaars aan grote wetenschappers, aan grote staatslieden. Dat is jouw vraag eigenlijk. Waarom zouden we die niet uh, lekker in vriezen? Nou ja, dat ja, dat is ook mijn vraag. Als ze dat willen. Maar het is, het is ook meer, he, stel dit kan, ja, dan wil ik dat ook wel. Nou, nou, zou ik zeggen. met mij alle andere uh, Nou ja, zou ik zeggen, als je dat geld erover hebt, zou zeggen, praat nou, straks ik denk, even. Ik denk dat het geld wel meevalt. En ik sta dus eigenlijk verbaasd, aangezien dit er is. Ik geef toe dat het een, een, een kans is en geen zekerheid. Nee. Maar aan de andere kant, als je, je laat begraven of cremeren... ben je zeker weg. Dan is het zeker ook. Dan denk ik, waarom stappen we met z'n allen in... en waarom mobiliseren we de wetenschap niet... om te gaan zorgen dat het volgens de best mogelijke methode kan. Dat is een mooi appel ja. gedaan nu. Iedereen luistert mee vanavond. Uh, onze grote futuroloog van 50, 60 jaar geleden... Ik bedoel, dat zit toch een beetje te kijken, meneer Das. U kijkt toch een beetje. Gaat u het doen? Is het een iets... beetje uh, inwendig een beetje te lachen, want als hij uh, wordt wakker gemaakt een paar honderd jaar later, dan zal die man ongelooflijk beroemd worden meteen. Want dan weet hij als enige geweldig goed te vertellen als tenminste zes, ze zijn hersen zo goed hebben overleefd hoe het een paar honderd jaar geleden was. Ja, ik wou dat. Wat u over voorspeld heeft. Ja. Ik wou dat jaar. En dan kunnen zeggen: God, meneer Das, die had het helemaal <laughs> verkeerd. Ik heb ooit nog met hem aan een tafel gezeten. Maar het leuke is wel natuurlijk, als historicus denk je dan... Uh, ik wou dat ik Rembrandt uh, ja. uit, uit een cilinder kon halen... of Karel V. Uh, vijf. Nou, daar gaan we niet over fantaseren. Nee. Rudolf Das, uh, uh, uh, als, als man die naar de toekomst kijkt... is dit iets wat u aanspreekt? Nee, of, nee, nee, nee. Nee, waarom nee, niet? Nee. Het, het is een te egoïstisch systeem, denk ik. Ik denk dat het systeem in een altruïstisch wordende wereld... Die wereld gaat altruïstischer denken, denk ik over het algemeen. Omdat we een paar grote problemen aan het oplossen zijn tegen die tijd... om ons eigen lieve bolletje te handhaven. Dat we dat dergelijke systemen toch te egoïstisch gaan vinden... Van om, om echt... Uh, diepgaand onderzoek naar... Ja, een nu komen we isper. op de ethische kant, hebben we nog heel weinig tijd voor, maar toch... over mij, reageer er eens even op. op ja, ik op denk, Gert, uh, er zijn mensen die investeren hun geld in een vakantie naar Hawaii. Er zijn mensen ja. die investeren hun geld in een luxe BMW ja. of in een villa in Botswana En ik investeer mijn geld ja. om, in een kans om wat langer maar, te mogen leven. Uh, maar dat zegt als, als, als, laten we zeggen, als ethisch... Wat er boven zweeft als idee voor de toekomst ook. Uh, Hij zegt. Nou, ik vind dat niet egoïstisch, want ik, ik betaal het zelf voor. Maar dat is op zich egoïstisch. Maar er is ook een wetenschappelijk beeld. Dat wordt Osendor, dat we vind. uiteindelijk allemaal uh, eeuwig zullen leven. Uh, omdat we niet meer dood hoeven vanuit de wetenschap geerd Dus wat jij doet, is eigenlijk een shortcut. Voordat we dat punt bereiken, zeg je dan maak eens even een verderop. Maar uiteindelijk zullen we allemaal eeuwig leven. Heel, Alleen zijn, zijn wij er heel erg Dat heel oud, is pas als we door de een de hebben. Dat is een hele mooie slotconclusie ja. van Paul Ostendorf. Die Alleen... zei, uiteindelijk zullen we ja. allemaal eeuwig leven. Deren, ja. mag ik jullie alle vier bedanken voor ja. deze discussie en jullie verhalen hier aan tafel? Marcia, nou, we zullen allemaal eeuwig leven. Wat wil je nog meer? Nou ja, dat, dat klinkt dan wel weer als muziek in mijn oor. <laughs> Um, uh, ben, uh, hoe zie jij jezelf eigenlijk uh, in 2033? Heb je daar een idee bij? Uh, dan ben ik 20 jaar ouder, dan ben ik 79. Ik hoop dat ik in ieder geval gezond ben. En nog wat leuke dingen kan doen. En af en toe nog eens uh, misschien naar jou luisteren op de radio of op de tv als je daar optreedt. Nou, wie weet. Uh, zometeen na Terrens Journaal zijn we terug. En dan praten we over slimme groene plannen voor onze toekomst. En rekenen we af met vooroordelen over duurzaamheid in de Domme Duurzaamheidsquiz. Um, ja, en verder hebben we ook nog, want we zijn er vanavond tot 11 uur. Dus uh, daarna is Henk Vermiddelaar er ook en die praat met uh, filosoof Maarten Doorman. Goed, um, ik wens u uh, uh, in ieder geval een hele fijne avond en tot zometeen. Oké, okay, dag.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 Dat allemaal in de perstribune. Een heel hoop leuke onderwerpen. Ik denk dat er weer bommetjes zitten voor... Oh, nou, het is al afgelopen, dat ook. Morgen op kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.